het Cubiusic nieuws van nu.nl. Kijk je van Annemarie. Marie. Goedemorgen. Schuwt Venezuela. Trump zei vannacht dat hij klaar is voor een tweede aanval als de nieuwe regering daar niet meewerkt. Ook was hij duidelijk over wie nu de basis is in Venezuela: dat is de VS. Ondertussen dreigt Trump ook met een militaire operatie in Colombia, dat naast Venezuela ligt, omdat president Petro cocaïne zou verkopen aan Amerika. In het centrum van Rotterdam is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Gebeurde vannacht in een huis. Daar was een vrouw bij, die is opgepakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd zoekt de politie uit. En alle slachtoffers van de dodelijke nieuwjaarsbrand in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Onder de slachtoffers zijn geen Nederlanders, zo is nu duidelijk. Ook onder de bijna 120 gewonden zijn geen Nederlanders. In totaal kwamen bij de cafébrand 40 mensen om het leven. De helft was nog minderjarig. De brand ontstond waarschijnlijk toen vuurwerk in een champagnefles het plafond raakte. Ja, ga je zo de weg op? Houd rekening met extra drukte en chaotische tafereelen. Winterse neerslag in combinatie met een nieuwe werkwerk na de vakantie betekent waarschijnlijk dat je langer over je reis gaat doen. Door bevriezing van de weg kan het ineens glad zijn en het kan vanochtend ook nog gaan sneeuwen. Voor strooiers en schuivers is het al sinds gister alle hens aan dek. We slapen heel weinig. Daar kom. Ja. Nou moet je gewoon proberen de mensen blij te houden. Het hoorde bij de NOS. Ook treinreizigers moeten straks rekening houden met vertraging, zegt NS. Het weer nog van weerplaatsen. Ja, door die sneeuw en plotselinge gladheid geldt nog tot en met woensdag code geel. Vanochtend vooral in het noorden en westen nog winterse buien. Vanmiddag ook wat zon. Het wordt tussen de 0 en 3 graden. Nou, hoe is het dan op de weg? Veel korte vertragingen, maar één is er langer dan 10 minuten. Dat komt op de A27 door een ongeluk met een vrachtwagen van Gorkum naar Utrecht. Tussen Lekbrug en Lunette staat 4 kilometer, kost je een kleine half uur... en de afrit is daar ook afgesloten. Is de wekker gegaan, ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest. Eén bakje koffie voor jezelf, straks dan komt de rest... op maandag de 5e van januari. Je luistert naar show 1553, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Ademarie. Goedemorgen. Morgen op de redactie. Goedemorgen. Beste wensen. Ja, de beste wensen natuurlijk. Ja, kan je, mag je echt nog zeggen tot morgen. Om mee te beginnen. En uh, succes ook hè, op de weg. Want ik zie ook in de appboxen veel mensen... die toch echt wel eventjes over de schaatsbaan gereden hebben. Nou, ik heb uh, vanochtend achter wat uh, glijdende vrachtwagens gezeten, hoor. Oh, wat eng. Oh, dat ook, vind ik wel uh, echt eng. De afslag uh, niet af. Ik was bijna doorgereden naar 3FM. Want uh, <laughs> ja, het, uh, ik, kon, ik, ik heb echt uh, moeten omrijden. Oh ja, was die afgesloten bij jou? Nee, maar er lag gewoon uh, zoveel sneeuw. we kon gewoon niet breien. Joh, wat link. Ja. Nou, Ik zie ook uh, Dirkje, kijk uit. Ze doet het in de maar ik heb besloten het niet schreeuwend voor te lezen. Geen stemmingmakerij. Dirkje stuurt, kijk uit op de A12 bij Utrecht. Het is net een schaatsbaan en er is een ongeluk gebeurd. Uh, nou, bij Wouter is er dan weer uh, vrij weinig aan de hand. Hoor. Ik rij nu van Schijndel, Brabant, naar Sneek. Als iedereen normaal doet, is er niks aan de hand. Uh, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor het hele leven. Ze meten voor voor het hele leven. En uh, Sanne die gaat met 50 km per uur over de A32... ook omdat de wegbeleiding niet te, te zien is... Goedemorgen, uh, Martin Marieke. Even een verkeersupdate. De avond 12 uh, van Arnhem richting Den Haag. Richting Utrecht. Uh -huh. uh, Zware ijzel tussen uh, Driebergen en Utrecht. Oké. Okay. Driebergen, Utrecht. Juist over. Het zware ijs. En, en ook aan de andere kant. Het de ja. Venezuela. Trump zei vanaf dat hij klaar was. Oh, ik ging niet meer verder met de radio luisteren. Oh. Okay, hartstikke goed. Dat, dat ben ik niet. Ah, nee, dat is inderdaad een andere nieuwslezer die ja. daar gelezen wordt ja. door Anton. Hé, hey, wat was het eigenlijk leuk ook, die sneeuw gisteren, toch? Nou, ik heb er onwijs van genoten. Uh, het begon natuurlijk al, wanneer was het eergisteren zo'n beetje? En toen uh, lag er vrij weinig. Vrij weinig, maar genoeg om een sneeuwpopje te maken. Ja. Dus toen ben ik met Jip de tuin ingegaan. En toen hebben wij een sneeuwpop gemaakt. En met wij bedoel ik vooral mezelf. Want uiteindelijk zijn die kleine, die kleine kinderhandjes in die wandjes. Dat lukt natuurlijk niet. Ik heb die foto gezien. Echt heel mooi. Mooi poppie. was een leuk poppie. En toen vroeg ik aan Jip... Jol, uh, hij heeft nog helemaal geen naam. Hoe zullen we hem noemen? Toen was hij even stil. Toen dacht ik, hij hey, heeft misschien helemaal mijn vraag niet gehoord. Ja, ja, ja. En toen zei hij... Hoe pompie is... Hoe pompjes? Toen oh, zei ik, uh, is dat een tekenfilmfiguur? Of? Hoe pompjes? Nou nee, ik heb dus geen idee. Uh, toen, zei, toen zei ik, kun je het nog eens zeggen wat zei? Toen zei hij ja. weer met dezelfde overtuiging van een peuter. Ja. Hoe Pompius. Oké, okay. hoe komt Hoe voor in boekjes? In... Nee, ik heb het dus nog gegoogeld. Want ik dacht, ja, misschien uh, komen we er nu achter dat Hoe Pompius bijvoorbeeld een heel groot Romein is geweest ja. in zijn tijd. Ja. En dat mijn kind de gereïncarneerde versie van Hoe Pompeius is. <laughs> uh, ja, en weet je, dan heb, heb, ik, zo, en dan heb ik misschien een heel interessante documentaire over hem op National Geographic of zo. Het zou zo maar kunnen dat Hoe Pompeius naast Plato ja. zat, hoor. Nou, weet je wel. Dat wou ik moet ik ook maar zeggen. Ja, uh, ja, ja. Hoe gaf geen enkele hit op Google. En ook Chad GPT had werkelijk geen idee. Ach, jammer. Zeg. Uh, maar ik heb het echt op moeten schrijven, want ik was vergeten hoe. Ik vergat het steeds. Maar hij, hij, hij heeft nog steeds die naam voor in de mond. Hoe pompie is? Ik heb een hele grote M en een hart en een K gemaakt. Nou, Kiki heeft mij daar Heel erg groot. Gestuurd. Ik denk dat als je, zeg maar, als je, vliegt, uh, als je vliegtuig ging gisteren. En heb je het gezien vanuit de lucht? Ja, zij heeft mij dus heel lieve foto gestuurd. Van kijk wat Mattie heeft gedaan. Je hebt ja. echt, want jullie wonen best wel hoog. Ja. Je hebt echt heel groot in de sneeuw geschreven. Ja, klopt ja. Heb je dat met je voeten gedaan? Ja, heb ik met mijn voetjes gedaan, inderdaad, ja. Echt lief. Hoor. Ja, ik heb een waanzinnig nacht een gat. Het zijn van die kleine dingen, weet je wel. Ja, ja zich toch terug. Dit is Lieke Lee bij Q-Music. and the dad bijna vergeten even een uh, hartelijk welkom aan alle kijkers via RTL 7. We zullen oh even, uh, hier ja, spraaien. hallo. Tenminste uh, stuur even een uh, ontvangstrapport als wij te zien zijn op RTL 7. Want het is ons wel beloofd dat we nu op televisie te zien zijn, maar wij kunnen dat hier niet checken. Dus uh, zit je nu voor je televisie, maak even een uh, screenshot en kijk even of het allemaal goed en helder doorkomt. Ja, Maak een foto van je tv. Ja, en als je dus aan het luisteren bent op de radio, weet dat je dus ook, uh, ja, naar RTL 7 kunt zeppen vanaf nu. Precies. Want tussen 6 en 10 zijn we daar dus te zien. Ja, om 10 uur gaan. Uh, uh, gaan ze gewoon verder met VIS TV op uh, RTL 7. Maar wij zijn het dus uh, tot 10 uur elke ochtend. Het is eigenlijk altijd meer voor mannen, maar nu is het gewoon meer voor iedereen. Juist, dus uh, RTL 7 uh, waarschijnlijk op 7. Beste wensen hebben wij vanmorgen al tegen jou gezegd. Ik heb het op 1 januari al kunnen zeggen tegen onze lieve Annemarie... en ook tegen Luc van de Sportredactie. Ja, leuk. Want uh, Annie die had gaf dus een nieuwjaarsreceptie. En dat, dat ja. doen jullie wel vaker toch, nieuwjaarsborreltje? Ja. Nou, nee, afgelopen jaren niet. Het was uh, drie, vier jaar geleden voor het laatst. Daar hebben we ook drie jaar voor moeten bijkomen. Maar dat was ongelooflijk leuk en totaal uit de hand gelopen. Nou, toen kwam het er eventjes niet van afgelopen, afgelopen jaren. En nu dachten we, we doen het weer. Nou, wat leuk zeg en hoe ziet dat eruit, Annemarie? Nou, veel champagne, oliebollen en bitterballen. En het is een beetje. Ja, het is een beetje. Het was eigenlijk een borrel voor onze gay vrienden. Want uh, ja, dat is niet een aparte soort of zo. Maar ja, dat was toch een beetje de mensen die elkaar kennen uit de kroeg, weet je wel. Dus mijn gay vriendinnen. Ja. Nou, dat zijn er ook nog wel wat. Dus die had ik allemaal uitgenodigd. Uh, wij zouden nog afspreken. Dus ik dacht, nou, ik vraag Marieke Elsie, gaat er ook bij? Ja, de de only hetero in de village. Dus, euh, dus, nou, ik heb er helemaal niet lopen. zo bij stilgestaan, uh, totdat ik Luc uh, op de app had, want uh, ja, de nieuwjaarsborrel was ik ook. Als jullie ook ja, aan het Precies, allemaal. En toen Luc die toevallig in Amsterdam uh, oud nieuw had gevierd en tot uh, acht uur s ochtends had doorgefeest, die dacht: uh, ik kom toch ook nog eventjes lang, ik ben dan toch in Amsterdam. En uh, Luc die appte mij nog en die zei: ik kom nu ook en ik neem twee vrienden mee. Toen dacht ja. ik al: oh. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Maar het bij wat feestje. vond jij, wat, wacht even, want het is jouw feest, Annemarie. Wat vond jij nou, daarvan? Eerst zei Luc, ik kom maar even langs, zo, gezellig. Toen appte hij vijf minuten later, is het goed als ik nog een vriend meeneem? Ik zeg, nou ja, oké, okay, prima, tuurlijk. Vijf minuten later, is het goed als ik nog een vriend meeneem? <laughs> ja, ja, dan en kan het... ik natuurlijk geen nee zeggen. Op het moment van aankomst zat ik naast Laura, jouw vriendin... en die zei, oh nee toch... Nee, dat is niet waar. Dat, <tie> dat is niet waar. <tie> dat is nee, nee, je een juice, ja. ja. juice. Oh, dit word ik ook voor het eerst. Maar leuk dat ze het vonden. Ja. En Jullie en dan... waren de smaakmakers van het feest. Nou, het was ook heel erg gezellig. Ja, wij waren alle drie hartstikke brak. We ja. hadden inderdaad een uurtje of vier max. Geslapen en wij, uh, wij stapten binnen tussen allerlei peuters en de hele Amsterdamse lesbische lijn. En Marie Kelsen. Ja, hij had een heel hip feestje de Amsterdam Noord erop zitten. Hij kwam hier even af, plus bij een paar belegen lesbos, weet je wel. En twintig ja, kinderen? Dat was kon niet groter. Zat je aan de kindertafel ook, Luc? Nee, ik mocht wel naar. De mensen tafel, gelukkig, tussen de stukjes brie en de flesjes bier. En het was echt, heel, het was echt een warm bad waar we met z'n drieën in geleden. Zo de eerste dag van het nieuwe jaar. De frituurschuur werd nog even geopend. Het was hartstikke gezellig. Nou, wat heerlijk. Hé, hey, um, deze ochtend kunnen wij ook uh, heel veel andere collega's... een uh, gelukkig nieuwjaar wensen, mochten we dat nog niet hebben gedaan. Want de hele studio staat zo meteen vanaf 8 uur hier vol... met allemaal key uh, music DJ's. Wij gaan namelijk het verboden woord van 2026 bekendmaken. Volgende week is er één woord dat wij als DJ's niet mogen gebruiken betrap je ons er toch op, dan, ja, dan kun je ons erop wijzen in de Q-app... en dan maak je dus kans op geld. Het wordt een uh, afschuwelijke week, want uh, ik ben uh, twee keer als ja, winnaar... tussen aanhalingstekens, uh, uit de bus gekomen. Ik heb het uh, twee keer, ja, volgens mij... Het als vaakst gezegd, jaar op jaar toch? Ja, dat geloof, dat geloof ik wel. Ik durf het van vorig jaar niet meer helemaal zeker te zeggen, het klassement. Maar hoe, ja, het verboden woord is een woord dat je snel gebruikt. Dus uh, we hebben het een keer gespeeld met het woord misschien. Ja. Nou, dat gebruik je echt vaker dan je denkt. Zo vaak. En we hebben het vorig jaar gespeeld met het woord eigenlijk. Ook afschuwelijk. Ja, en dat zeg je helemaal vaak. Dus ik hou zo mijn hart vast wat? wat het woord het jaar gaat zijn. Wat hoop je dat het niet is? Ja, ik, ben zo, ja, ik ben bang voor het woord gewoon. Oh, ja. Ik denk dat je dat goed. namelijk ook vaak gebruikt. Laten we het gewoon doen. Ik ben ja. bang, bang voor het woord uh, altijd. Dat oh, vind ik ook een heel lastig. Altijd. Dat, dat, dat Gooi je er ook zomaar tussen. Nee, ja. goed. We gaan het zien. Straks om acht uh, uur. Ondertussen, dankjewel voor alle ontvangsbevestigingen. Wat betreft uh, RTL 7. Oh, wordt dat het verboden woord? RTL 7. <laughs> Nog even een zwaai uh, ja. naar jullie. Goedemorgen. RTL 7. Ik ben Trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous, and she took me in and gave me breakfast, and she said, do you come from a land down under, a women born in wonder, can't you hear, can't you hear?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 Music and uh, Where is my husband? Ook in uh, 2026 kun je bij ons uh, komen collecteren. Hoe is het in het uh, portemonneetje? Heb je nog hele dure kerstcadeaus gegeven bijvoorbeeld? Uh, nou, die januari maand begon met uh, min 1300 euro... op de gezamenlijke rekening. We zijn één dag omhoog gegaan in de kinderopvang. Dat voel je meteen. <laughs> uh, dus uh, ja, even kijken wat er, uh, ja, ja, wat er beschikbaar is. Juist. En bij okay. jou? Uh, nou, ik had op zich wel een prima maand. Ik even denken, heb ik hele dure kerstcadeaus gegeven... Niet, ik heb een dashcam gegeven. Hoe dat zo? Ja, omdat uh, Kiki dat uh, vroeg. Zij is uh, heel veel onderweg. Zij uh, heeft natuurlijk familie in Hengelo nog, waar ze vaak naartoe gaat. Wij uh, rijden elke dag van Rotterdam naar uh, Amsterdam. En wij hebben ook Vertellen elkaar af en toe verhalen van wat we tegenkomen op de weg. Mm. Dat we heel vaak tegen elkaar zeggen: Jij ja, had eigenlijk moeten zien. Oh. Toen zijn Ze een tijdje geleden: Ik zou wel een dashcam willen, dan kan ik het je laten zien. Dus ze heeft een dashcam. Joh, wat grappig. Ja, ik ben heel erg benieuwd of daar leuke beelden uitkomen. En is dat gewoon, gewoon een, een soort GoPro'tje op batterij die heel lang meegaat? Of ja, nou? die klik je zo tegen de vooruit. En die kan eigenlijk, eigenlijk uh, ook op. Uh, die sluit je gewoon aan op je auto, zodat die continu stroom heeft. En euh, nou dan kan je gewoon lekker filmen. Oh, leuk, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, ja, ik ben ook benieuwd. We ja, hebben misschien ook nog wat aan voor dit radioprogramma. Ja, zeker. Dus als er goede beelden uitkomen, dan worden ze doorgeplaatst op mijn Instagram account. Dus het, een soort blik op de weg. Een soort blik op de weg is terug in 2026, <laughs> jongens. Misschien komt dat ook wel op RTL 7. Wie nou, zal het zeggen? Misschien wil je wel komen collecteren voor een dashcam. Misschien is er iets anders. Als er maar iets is dat je zelf heel graag wil hebben. Dat is het belangrijkste. Kom collecteren voor jezelf. Laat in de Q-app uh, weten waarvoor. Ondertussen nog een appje van uh, Tanja. Oké, okay, hoeveel mensen zitten er nu met samengeknepen billen op de weg? Nou, ik denk uh, heel wat mensen. hoor je zo meteen ook in het nieuws bij uh, Annemarie. Ja, zeker. Laatste toestand, uh, het laatste nieuws over de toestand op de weg. En hou vooral rekening met uh, ja, die gladheid. Hè. Er is inmiddels ook code oranje afgegeven voor een deel van het land.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 Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Budget Home Store. Al twintig jaar meer dan je verwacht. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, cocoenen. Daarom hebben we deals...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 Goedemorgen. het is 1 over half 7. Je luistert Mattie en Marieke. Anne-Marie die heeft zo het laatste nieuws over het winterse weer. De laatste vertragingen, langer dan een kwartier... die zijn op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Dan kom je tussen Delft en de Keteltunnel in 4 kilometer met 20 minuten. En vanmorgen is er een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd... op de A27 in de richting van Utrecht. Tussen ik noem de Everdingen en de Houtense Brug is de afrit afgesloten. Er staat een file van 5 kilometer met 3 kwartier. Annemarie ja, heeft het laatste Goedemorgen. In Noord-Holland en Zuid-Holland... is een half uurtje geleden code oranje afgegeven door het KNMI. Tot 10 uur is het advies om daar alleen de weg op te gaan... als het echt nodig is. Het is door het winterse weer gevaarlijk glad op de weg... met een grote kans op ongelukken. In het hele land geldt daarvoor al code geel... Academie zegt dat Code Oranje er later deze ochtend misschien ook komt... voor andere provincies. Ja, de afgelopen nacht gebeurden er al meerdere ongelukken... vanwege de gladheid. Je hoorde het al. Zo is de A27 bij Nieuwe Gein dicht... door een ongeluk met een vrachtwagen was gisteravond sowieso spekglad op de wegen rondom Utrecht. In Ermelo is een vrachtwagen tegen een auto gebotst... toen hij in de slip raakte. En in Zeeland is een auto in het water beland. Belooft ook een drukke ochtendspits te worden. En ook treinreizigers moeten rekening houden met vertragingen, zegt NS. Nu al worden er meerdere wisselstoringen gemeld. En ook rijden op sommige plekken geen bussen. Toch ook een beetje luxe problemen in verhouding. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel Nederlanders nog in het buitenland... waarvan de vlucht niet ging. Volgens mij waren er 400 vluchten gecanceld. Ja, ja ja, de, ja, dus het... de ABC-eilanden bedoel je? Ja. Ja, ja. Maar die zijn wel weer gaan vliegen. En er is ook een extra vliegtuig uh, ingezet door Correndon geloof ik. Om mensen te halen. Ik zag bijvoorbeeld Douwe Bob zat vast. Die moet naar de repetities van de vrienden van Amstel. Oh, dat is natuurlijk ja. ideaal. Nee, je kan altijd wel denken van... het is lekker om nog eventjes ergens op Aruba vast te zitten. Maar als je gewoon dingen te doen hebt hier... dan het is, is het trendt Het, is het gewoon makkelijk. Europese steden gewoon? Ja, het klopt, want de Douwe Bob die zat op zo'n heel koud oord. Zat hij toch? Ergens in, in de ja, orde. Ja. Ja. ja, het probleem zit hem dan op Schiphol, toch? Ja. Zeker, ja, ja, ja, ja. En ook ja. vandaag daar weer uh, vluchtig geschrapt. Ja. Een brandweercommandant in Rijnsburg, Zuid-Holland... wordt verdacht van brandstichting. Hij is dit weekend opgepakt door de politie, meteen op non-actief gesteld. Zijn werkgever zegt diep geschokt te zijn... en zegt dat de verdenking haaks staat op waar de organisatie voor staat. Het is niet duidelijk wat die brandweercommandant... dan precies in de fik heeft gezet. Er is meer keuze dan ooit in de showroom. Maar alleen als je een flinke portemonnee hebt... kun je nog een nieuwe auto betalen... Die komt gemiddeld nu op 50.000 euro uit. Dat is drie keer meer dan een doorsnee consument aan een auto wil uitgeven. Komt vooral omdat we meer leasen. De kleine stadsauto hier zo rond de 10.000 euro. Zoals de Citroën C1 en de Peugeot 108. 108 die zijn verdwenen. Of schuift het wel iets. De kleine elektrische auto is een opkomst. Er zijn inmiddels zeven elektrische modellen op de markt... van minder dan 25.000 euro nieuw prijs. Ik zou ook ja. niet weten waarom je een nieuwe auto zou kopen. Ik bedoel, als je de garage uitraait, dan is er 5.000 euro af. En het is inderdaad een ander verhaal. Ja. Maar wat is anders de lol van een hele nieuwe auto? Je moet ja, een ik, liefhebber zijn. Ja, Ik heb ook altijd in mijn hoofd... Dat, en die opmerking heb ik van jou. Dat Zodra je de garage uitraait, dat die al meteen zoveel minder waard is. Nou, dat dus klopt ook. Ga gewoon op zoek naar een goede occasion. Occasion. Ja, de, glad en de, de gladheid en de sneeuw dan uh, nog eventjes. Het zijn niet automatisch excuses om vandaag niet op je werk te verschijnen. Althans niet als er code G, uh, geel geldt. RTL nieuws zocht het uit. Je bent zelf verantwoordelijk om op tijd op het werk te komen. Lukt reizen niet, dan moet je zelf op zoek naar een alternatief. Zoals meerijden met een collega. Of ga in goed overleg met je baas. Maar overleg het wel ruim van tevoren. Dat is echt uh, DAS rechtsbijstand. En is dat ook onmogelijk om mee te rijden? Kun je ook niet thuiswerken? Ja, dan is het dus het overleg heel belangrijk. En kan je worden verplicht een extra vakantiedag op te nemen? Als het dan al erg lastig is. Ja, straks om acht uur zijn uh, alle Q-Music DJs hier. voor uh, de bekendmaking van het verboden woord. Puur noodzakelijk. Ja, dat is nee, dat is strikt noodzakelijk. Die ja. moeten hier zijn, want die, moeten, die moeten te horen krijgen. welk woord ze volgende week niet mogen gebruiken. Uh, ja, Judith Eijk, die woont uh, in Amsterdam bijvoorbeeld. Ja, ik. Ik hoop dat zij lopend komt. Ja, ja. Want ik denk dat het op de fiets... Het is volgens mij, ja, de, de binnenwegen is volgens mij lastiger dan de snelwegen. Met van die tennisrekens onder de voeten. Ja, ja, ik zie dat wel voor me. Hey Ruben, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Jij komt zo meteen bij ons collecteren. Toch eerst even vragen. Je bent onderweg naar Almelo met de auto? Ja, klopt. Hoe is het onderweg? Prima. Oké. Okay, nou, ontzettend. dat is goed. goed om te horen. Waar kom je zo meteen voor? Uh, ik, doe meedoen, ik ga meedoen aan de powerlift strijd Dus ik kom voor de weegschaal. Voor de weegschaal en Marieke. Nou, wat hebben wij daar voor over? na nou, Marshmallow en Jelly Roll! You with you Heard that you were leg going home Knew it right away something's wrong I guess you gotta go in the angels calling Never got to say what I want Never be the same with you gone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 En holy water! We gaan weer collecteren. Ruben staat voor de deur. Kom je collecteren? collecteren. Wat zullen ze doneren? En Marcus, We hebben ons stoepje volgens schoon gemaakt met de sneeuwschuiver. Daar staat hij. Ruben, waar kom je voor? Ik kom voor de weeschool. Start je pitch, Ruben. Nou, we hebben allemaal de kerstdagen een beetje achter de rug en we hebben allemaal wat lekker gegeten. Maar uh, ik moet in uh, februari moet ik voor het op voor een wedstrijd en uh, we moeten een beetje het gewicht onder controle krijgen. Dus uh, ik train vijf keer per week en nu moet ik elke dag naar de sportschool om daar ook te kunnen wegen. Dus ik zou graag ook thuis een weegschaal willen. En uh, ja, dan, ik ben elke dag in de sportschool wel, maar ook ochtends wil ik nuftig graag even wegen hoeveel ik weeg. Ja. Dus zodoende wil ik uh, ook voor thuis een weegschaal kopen. En wat kost die weegschaal? Rond de 50 euro. 50 euro, oké. Okay. Hey Ruben, jij gaat meedoen aan een powerlift wedstrijd. Wat moet je doen tijdens zo'n wedstrijd? Uh, dan moet je een squat doen, een bankdruk en een deadlift. En dat moet je zo zwaar mogelijk doen. Wat, wat, wat, wat heb je dan voor gewicht op die stang? Uh, met deadlift rond de 300 kilo. Met, uh, deadlift, met squat ongeveer 240 en met bankdruk 180. Wow! En dat is dan één herhaling, is dat Ruben? Ja. Zo, ik is dat vind dat niet, te geloven, niet man. Normaal. Wow. Is dat niet normaal. Wat weet, wat weet jij zelf? Uh, nu 107. 107. Ja, Ruben, want je hebt natuurlijk heel veel spierkracht nodig... maar je, hebt denk ik ook gewoon, je moet zelf ook een grote gast zijn om dat gewicht te verplaatsen, toch? Zeker. En naar welk gewicht moet je toe? Moet je zwaarder worden? Moet je nog afvallen? Nee, ik moet nog twee kilo afvallen. Oké, okay, 105. En waarom dan 105? Nou, dat is het, het maximum van de gewichtklasse. Ah, ah. oké. Okay. En in welke gewichtklasse val je dan? Ja, onder de 105? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nee, het is niet weet je, zo van tussen de 90 en de 105 of zo? Ja, na de 105 is ook plas zo. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Hey, en uh, Ruben, de, wil je hier uiteindelijk uh, de, uh, uh, uh, uh, krijg je hier nog geld voor? Is dit professioneel? Ja, nu, nu is het nog gewoon hobbymatig. En dan is het gewoon eigenlijk nog uh, een beetje rankings. Ze zware zo hoog mogelijk komen. Ja. Het is al niks niet professioneel en daar krijgt er ook geen geld voor. Hoeveel calorieën eet je per dag? Uh, nu momenteel 1600. Oh, oké, okay, dat is laag. Nee, maar, ik ja, ik, Als jij 300, 300 kilo of zo zei, dan, ik zou ik jou wel willen kennen in mijn vriendengroep als verhuizer. <lacht> <lacht> ja, maar, ja, heb je er ook in je gewone leven nog wat voordeel aan? Ik weet niet, til je een van je ouders wel eens op of zo? Ik ja. wat. Of je partner? <lacht> nou, mijn partner wel, ja. <lacht> ja, ja, ja, lekker man. Nee. Goed zo. Hey, um, Ruben, wat hebben we hier voor over? Nou, ik vind het wel een tof verhaal. Ja je, ja, je gaat er wel voor. Ik vind het echt te gek ook dat je dan precies nog in die gewichtklasse wil vallen en zo. Jij ja, klinkt wel als een, als een aanpakker. Uh, 12 euro. 12 euro krijg je van uh, Marieke. Dan uh, anne -Marie, wat heb je over voor uh, Rubens' weegverhaal? Ja, ik wil wel op het jaar uh, financieel goed beginnen. Als in een beetje positief. 12 ja. euro. Ik zit hem op vijf euro. 5 euro. Ja. 17 euro is dat bij elkaar. Ja, Ruben, ik vind het ook een, een vet verhaal, man. Wat gaaf. Uh, je krijgt van mij wel 15 euro. Zo. Ja. Nou, dan lijkt het wel bijna binnen. Ja, ja, ja. ja, als je 8 euro bij... Nee, 18. Dat wil ik ja. ook niet overdrijven. Je hebt maar... 32 euro binnengehengeld. Fantastisch. Mooi, man. Hé, hey, uh, laat even weten hoe het ging op die powerlift wedstrijd Ja, zal ik doen. En uh, misschien komt Luc van de Sportredactie dan volgende keer weer al uh, verslag doen. Uh, uh... Ja, dat mag. Lijkt me leuk. Ja, toch? Hartstikke goed. Oké, okay. <laughs> uh, hartelijk gecollecteerd Ruben. Dankjewel. My feet, sat by the river and it made me complete Oh, simple thing, where have you gone? en Somewhere Only We Know. Ik doe natuurlijk uh, normaal op dit tijdstip uh, Matties truirader. Ja. Nou is dat zo'n van succes dat... Um, ik had zin in een spin-off vandaag gezien uh, de toestand op de weg. Oh, joh. Ja, Luc heeft er ook iets uh, voor gemaakt, luister. Matties. Matties. De wegenradar. Wegenradar? Ja, dat is uh, slechts uh, één handeling die Luc daar uh, heeft gepleegd. Maar uh, Ja, dat begrijp ik nog. Eén keer luisteren. Matties. Matties wegenradar. Ja, neem ik even alle berichten mee... Al volgens we naar de truiradar gaan over hoe het op de weg is. Dus bijvoorbeeld, Sanne die zegt 50 km per uur over de A32... en de wegbeleiding is uh, slecht te zien. Bizar gevaarlijk, zegt ze. Antje die zegt uh, de wegen in Heerenveen zijn uh, heel slecht. Mathilde daarentegen, de N381 is helemaal vrij. Maar Dirkje zegt dan weer, kijk uit op de A12 bij Utrecht... het is net een schaatsbaan en er is ook net een ongeluk gebeurd. En ook Martin die zegt A50 richting Arnhem, glad op de weg. Maar wat voor conclusie, wat, wat, wat ga je nu zeggen dan? Wat is dan de schaal? Wat is een 0? en wat is een 5? Oh nee, we hebben niet nagedacht over schaal. Ik wil iedereen gewoon uh, sterkte wensen en uh, veel succes. Maar wat is dan de radar, zeg maar, precies? Want En, en het is nog normaal gesproken nooit een democratie... en nu hoor ik allemaal appjes uit het land. Normaal, je doet bijvoorbeeld nooit... ik heb een, nu een t-shirt aan en ik een longsleeve. Nee. nee. Dus wat is, en ik doe toch altijd de verkeersinformatie? Ja. We gaan snel door. Lotties. Lotties. Truiradar! Deze ochtend, vooral in het noorden en westen, winterse buien. Vanmiddag meer zon. Het wordt tussen de 0 en de 3 graden. Truiradar staat op een 4, dus een normale trui. De huh? Q-Music. Alarmschijf. Thomas Gray. Q-Music. And remember. En flowers, 7 voor 7 op uh, maandagochtend. Pas op op de weg. Ga alleen uh, de weg op als het uh, strikt noodzakelijk is. Uh, dat hebben wij ook aan onze collega's uh, verteld. En daarom zijn ze hier straks allemaal om acht uur... voor de bekendmaking van het verboden woord. Ja, volgende week hebben we het verboden woord. En dan is er één woord dat wij als dj's niet mogen gebruiken. Betrap je ons erop, laat het ons dan weten in de Q-app. Dan uh, maak je, geloof ik, kans op 500 euro. Klopt dat? 500, 500 euro per keer absoluut? dat we het ja. dus uh, gezegd hebben. Wij we weten nog niet wat dat woord is. Uh, we gaan het over een uh, uur bekendmaken. Zullen we eens even een collega bellen... om te kijken of ze al onderweg zijn? Wie pakken we? Wie Lars Boelen. Die moet uit Utrecht komen, toch? Die oh, moet uit Utrecht komen. Die moet een stukje A2 pakken. Even kijken, want hij denkt natuurlijk van... ja, dit is om de hoek. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, Lars. Goedemorgen. Hallo, Matten ja, Brieke, hi. hier. Hi. Ja. Ja, jij zag dat telefoonnummer in je scherpje... en dacht dat er kunnen er maar twee zijn. Ja, ik dacht het toch maar even opnemen. Ben ja. je al op de weg? Nee, ja, ik sta op punt om in de auto te stappen. Hoe lang, hoe lang doe je er normaal over? Uh, ja, ik denk een half uurtje of zo, zoiets. Oh, dus je hebt twee keer zo, twee keer zo ruim eigenlijk gepakt nu. Ja, ik denk, uh, met, je weet niet met die sneeuw. Ik denk toch wel een beetje op tijd vertrekken. Dus, ja, uh, ja, verstandig, verstandig. Ja. En hey, wat hoop jij dan dat verboden woord uh, niet wordt, Lars? Uh, ja, ja, ik heb er natuurlijk uh, heftig over nagedacht. nog een beetje uh, eens over gehad. Maar ik hoop niet dat het woord even is of anders. Dat vind ik echt van die woorden die ja. je dan zo tussendoor fietst. Zo even. Oh, ja, ja. maar ik zou. Ik, kijk, sommige woorden. Je kan, natuurlijk, je kan natuurlijk ook afspreken. Het verboden woord is het werkwoord. Euh, weet je, wel, dat je Dat je niet meer is mag zeggen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Dat, ja, nee. ook, dat gaat niet. En ik vind even. Ja. Vind ik eigenlijk ook wel een woord waarvan ik denk. Ja. Euh, mo, maar, ja maar even. Ja. Kun je vaak. Kun je wel weglaten. Kijk, is kun je niet weglaten. Nee. Maar even. Ja, ik was bang voor het woord altijd. Maar dat ga ik doorstrepen. Ik ben nu het meest bang voor het woord even. Goed. Ja. ja. Nou, laten we hopen dat dat het dan niet is. Ja, stuur maar even een appje. Zeg bijvoorbeeld ja. Stuur maar even oh, een appje ja. via de Q-app. Oh. Ja. Precies. Ja, dat gaat helemaal mis. Hé, hey, uh, ja. Lars, ga jij rustig aan richting je uh, chauffeur? Dan uh, zien we ja. zo meteen. Een, uh, <laughs> ja, dat is nog goed. <laughs> Dat zo meteen om, uh, om acht uur. Voor die tijd wil ik even aan jou de vraag stellen... als je nu luistert. weet namelijk, heel veel mensen hebben dit euvel wel eens gehad. Hoe ben je ooit door je rug gegaan? Dus met welke handeling ben je ooit door je rug gegaan? Um, ik heb namelijk echt de meest lullige reden ooit, denk ik. Ik denk dat niemand over mijn lullige lullige reden heen gaat. En dit is in de kerstvakantie gebeurd? Absoluut. Dus wat is de meest lullige manier waarop jij uh, ooit door je rug bent gegaan? Laat het even weten via de q heb?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 Aldi, jij wil een hondenbaan? Waar wacht je op? Start de cursus HONDENTRIMMEN.